7 uur. Lott Le met het NOS Journaal.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 Uit onderzoek van de TU Eindhoven blijkt dat het plaatsen van luchtreinigers de kans op een coronabesmetting in de sportschool flink zou kunnen verkleinen. Zelfs een goed werkend ventilatiesysteem haalt niet genoeg speekseldruppels uit de lucht in een ruimte met sportende mensen. En luchtreinigers doen dat wel. Het gaat hierbij om de zogenoemde aerosolen. Wel benadrukken de onderzoekers dat er nog discussie is over de bijdrage van aerosolen aan de verspreiding van het virus.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 En in de ronde van Lombardije is de Deen Vogelsang als eerste over de finish gekomen. De Britse George Bennett werd tweede, gevolgd door Vlasov. En Bauke Mollema eindigde als vierde. Eerder in de ronde vloog de Belgische favoriet Remco Evenepoel uit de bocht tijdens een afdaling. Hij viel over een muurtje in een ravijn. Hij is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nog wel bij bewustzijn.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 It's the it, heard well, Give it up, you're for the motherfucking beat, Krupp. Hey, oh. Break to the music, put your hands on up. Yeah.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 Drink nog een glas op alles dat ooit was de goede oude tijd. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht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 Ja. 6.9, Zie F N, Zie F en Bootje Bij Santo Kent u dat ook, dat gevoel van la maar zitten.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 Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee.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 Take my freedom away.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 Is hem.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 I'm just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 springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Maak plaats maak wij hebben ongelooflijke haast. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast het land. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 We're gonna Fing I'm sorry.